Ja, want zo vonden wij op internet nog een afbeelding van u dat u met een soort Hitler-snoor staat afgebeeld. Ja, maar dat, dat, is, dat weet ik. Dat weet ik al een hele tijd. Die, uh, uh, dat deel ik overigens met de minister van Justitie en uh, uh, uh, dat laat ik nu maar zo.